Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Rijkswaterstaat waarschuwt in het hele land voor gladheid. Er zijn al verschillende ongelukken gebeurd. In Rotterdam is een dode gevallen. Daar botste een auto op een viaduct. Ook op andere plekken in het land gleden auto's van de weg. Het gebeurde onder meer in Hoenderlo, Houten en Deventer. De Peter R. De Vries Foundation wil cold cases gaan oplossen. Dat zijn vastgelopen moord- en vermissingszaken. De stichting loofde de afgelopen jaren beloningen uit... voor gouden tips in die vastgelopen zaken... maar wil nu ook zelf aan de slag, dat zegt Nieuwsuur. In ons land liggen ongeveer 1300 cold case-zaken op de plank. Er waren vorig jaar weer meer problemen met treinen. Het aantal storingen steeg met ruim 10 Ruim 6000. Het ging vooral om kapotte treinen. De meeste storingen waren bij Rotterdam Centraal... maar er waren ook veel problemen bij Schiphol en Breda. Het aantal treinstoringen stijgt al jaren. Het wereld nog voor vandaag. Winterse buien over het land. Daarbij regen en sneeuw. Ook in de middag buien. En alleen lokaal heel kort een zonnetje. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het 538 Nieuws. Dankjewel. Situatie op het wegdek dan. Het is redelijk rustig, maar je glippert wel achterin de vertraging op de A50 tussen Eindhoven en Os bij de Julian J. Juwelbrug. 7 minuten. En ook de andere kant op op de A50. Dus Os Eindhoven bij de Koppenbergbrug. 6 minuten. Sterk als je staat.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 bij Koebloe. altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl. Ja mensen, ook namens Evers en koh namens natuurlijk. Ja Henk. Hallo Henk, hallo, Henk. en komen ja, ook natuurlijk en Edwin hier. Wij willen eigenlijk zeggen, allemaal een heel gelukkig. Ja, zeker. Weet je het maar even weten? De 538 Ochtendshow. Op naar je vrijdag met de Ochtendshow. Drie minuten over acht en head away door je speakers. En what is love in deze ochtendshow. ochtendjoven? Dus vrijdagochtend 2 januari. Vijf minuten over acht. Goedemorgen, Flores hier. Gezellig dat we samen wakker worden vandaag. Waar het iets minder lekker wakker worden vandaag is. Uh, vandaag is in uh, de Zwitserse wintersportplaats Gran Montana. Dat zeg je volgens mij op zijn Frans. 40 doden zijn daar gevallen. Meer dan 100 gewonden bij een brand in een bar bij oudjaarsavond. Verslaggever Pepijn Kronen vertelt bij RTO Nieuws dat er nog veel onduidelijk is over de oorzaak. En dat er vooral ook heel veel verdriet heerst. Er is veel onzekerheid, inderdaad ook. Ik sprak drie Franse jongens die niet weten hoe het met hun vrienden gaat. Hun vrienden die gisteravond daar in het café aanwezig waren. Ze liggen ergens in de ziekenhuizen hier in de regio. Maar ze weten, omdat dat identificatieproces zo moeilijk is. van al die verbrande mensen. gewoon niet of ze onder de levenden of onder de doden zijn. Ach, afschuwelijk, afschuwelijk dat het ineens zo fout kan gaan. Ja, wij we, we weten natuurlijk in Nederland uh, vanuit het verhaal uh, van heel lang geleden... uit Volendam, hoeveel, uh, hoeveel impact dat kan hebben. Zelfs jaren later nog, als je nu ook mensen spreekt of hoort uh, erover... die dat hebben meegemaakt. Veel sterker als je daar op een of andere manier bij betrokken bent. Dan wat anders. Peter Pannekoek mocht afgelopen oudjaarsavond de oudejaarsconferentie op NPO 1 verzorgen. Dat is een, uh, well, een belangrijke taak voor een comedian. De recensies zijn lovend. Mediaexpert Victor Vlam was iets minder enthousiast. Hij vertelde bij uh, Nieuws van de Dag wat hij ervan vond. Het probleem is een beetje, hij heeft een hele moralistische boodschap. Hij had als thema gekozen uh, vrouwen en de veiligheid. Nou, ik denk in een jaar waarin Lisa is vermoord. Prima thema. Alleen daardoor ging het wel erg veel over dat onderwerp wat vrij zwaar is. Terwijl ik denk, mensen willen na een Jaar, wat zwaar was, ook gewoon een beetje verlichting. Ja. Beetje verlichting, hé, wat minder gezeik, wat minder gezeur, wat minder negativiteit. Al dus Victor Vlam. <laughs> uh, ik weet niet of je er veel mee bezig bent, maar er wordt in restaurants steeds minder rekening gehouden met de etiketten, dus met de, de regels aan tafel. Het is er ook in de, de ober, hoort de kaart bijvoorbeeld ook eerst bij de dames aan tafel neer te leggen. Ja, nee, dat gebeurt er wel. Dat gebeurt Mark. bijna niet meer, hoor. Nee. Volg, nee. Oh, ik maak niet anders mee eigenlijk. Ja, ja maar je zit in het ziekere mensen. Ja, ja dat ja. is uh, gewoon uh, bij je deze, wij zitten bij Piet van Vries, Bij de, <laughs> bij de, bij de McDonald's is het gewoon wat eerst klaar. is. <laughs> krijg okay, gewoon een nummertje. <laughs> oh. Vrijdagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Tessel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, het is alleen maar licht. 5 altijd de beste dag Mooier, veel mooier dan je dacht Begint de dag, oh, oh met 58, 58. 58. En die dag begint zonder vertraging. het is rustig op de weg en dit is Alex Warren Hear the clock on the wall sleep, track of the tears I cry Every drop is a waterfall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 538 op deze vrijdagochtend 2 januari... de 538-ochtendshow. Goedemorgen. Misschien is het je wel eens overkomen trouwens. Je moet er wel een beetje voor oppassen, maar... het kan je natuurlijk elke keer gebeuren... Uh, dat je gehackt wordt. Hoe kunnen ze je hacken eigenlijk? Ja, vaak is het zo dat jij een, een bepaald programmaatje downloadt of een, een bestandje oh. en dan kunnen ze in je computer en dan kunnen ze je wachtwoorden kunnen ze achterhalen. Maar ik krijg nooit. Nee, toevallig dat een uh, kennis van mij die had het laatst, die zie ik op een gegeven moment zie ik hem een post doen dat hij uh, een nieuwe auto had gekocht, maar echt een hele dikke wagen. Ik, denk, oek, oek, ik snapte niet hoe hij dat had gedaan, maar ik vond het onwijs <lacht> leuk voor hem. Dus ik heb hem ook echt een bericht gestuurd van joh. Even een uh, toffe wagen, maar. Waar uh, betaal je dat? Ja, hoe dan? En, uh, toen zei hij: Nee, ja, ik ben gehackt. Ik heb al zoveel berichtjes van mensen gehad. En die had dus meerdere gekke dingen waren erop. Op zijn oh, ja. uh, Facebook- of Instagram-account was dat uh, gekomen. Ja. En die heeft uiteindelijk met behulp van iemand die daar helemaal in gespecialiseerd is: Een, een uh, ICT-student. Ja. Heeft hij uiteindelijk zijn. Uh, de account heeft weer teruggekregen? Ja, heeft hij zijn account heeft hij weer teruggekregen. Heftig, zeg? Uh, het, het was best Want wel onbewust. En hier is het een auto, maar de volgende keer staat hij staat ergens naakt op of zo? Nou, was, het, het, het, de, nou, dat deed hij al vaker. Ja, dat was, uh, dat was vrij standaard. Nee, het, het gevaar zat erin dat hij misschien ook wel andere wachtwoorden nog achter, ja. had achterhaald. Ja. Weet je, van de bank en dat soort zaken. Heb je voor elke uh, waar je in moet loggen een ander wachtwoord? Of heb je ja, uh, of, inmiddels wel. Of, of, de ja, wel voorheen de, verzon ik zelf, maar tegenwoordig ja. maak ik altijd gebruik van zo'n samengesteld ja. wachtwoord. Zo van, uh, weet je wel, met echt 86 Maar ah, Die kan je toch nooit onthouden? Nee. Nee, ja, dat moet je opslaan. Hè. Oh. Maar dat doet je uh, telefoon of je computer. Die zegt dan: wil jij met dit wachtwoord inloggen? En dan zeg je ja. Je moet hem niet verliezen want dan moet je een nieuw aanmaken. Ja, ja, dat is vervelend, ja. maar dat is wel te vroeger... dat je echt altijd maar een beetje hetzelfde, weet je wel. Gewoon, ja. uh, weet, je, weet, je, weet je, wat nog wat oud wacht wordt, je, dat je ook nu niet meer gebruikt... in welke volgorde ook. Oh, jeetje, nee, dat weet ik zo even niet meer. Nee, dat weet ik niet. En ik, nee. jij uh, Flo? Nee, ja, ik ben daar niet uh, heel goed in. Maar ja, ik ga daar niet te veel over uitweiden, want dan uh, word ik gek. <tie> ik denk aan het voordat die, die beantwoorden nog steeds heeft. Ja, hè? Verder met het volgende. Je hebt gewoon vier keer ja. een nul. Ja. Ja. Ja. Welkom, welkom.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 Shine, shine, shine Cause the thing I love Photographs, remember? En de ochtendshow vrijdagochtend 2 januari. Goedemorgen. Vijf minuten voor half negen. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? Opnieuw is er een jongen met een verstandelijke beperking vermist. De politie heeft zo meer info. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gresbijstandverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. 18+ plus speelduur. Ja? Echt serieus? Oh. oh, wat een geld. 1000. Tot verdikken Ben jij de volgende postcode winnaar? Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè?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 Zo'n mokwarme chocomuil ah, maakt de heel je winter goed. Winkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Het is ziel bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode. Nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. morgen de trekken buien met regen en sneeuw over het land. Die kunnen plaatselijk ook voor gladheid zorgen. En daarom geldt Code GIL. Het is 2 graden in het Middenland tot 5 aan zee. Kijken we even naar het, ja, gladde wegdek dus. Eén vertraging op dit moment meldt Flitsmeister op de A50... tussen Eindhoven en Eerden ruim een kwartier vertraging. Sterk als je daarin staat. Eén controle op snelheid gemeld op de A1. Naar de inrichting Amsterdam even op de rem bij Hektomeiterpaal. 13.1. Twee minuten over half negen. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws. De politie is sinds vannacht aan het zoeken naar een jongen van 19 uit Helmond. Mick is verstandelijk beperkt en hij is gisteren weggelopen van huis... zonder schoenen en alleen met sportkleding aan. In het hele land zijn auto's van de weg geraakt door gladheid. Er heeft op veel plekken gesneeuwd, vooral in het oosten en zuiden. Op andere plekken is IJzel ontstaan. In Deventer, Leiden, Houten en Zeist gebeurden ongelukken. En de politie van Amsterdam komt in de loop van de ochtend... met meer informatie over een dodelijke schietpartij in Amsterdam. In een park werden gisteravond twee mensen neergeschoten. Er is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De omgeving van het park is afgezet voor onderzoek. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. 5-3-8. De 5 3, ochtendshow. Met Calvin Harris en Ellie Golding. Zometeen naar deze Olivia Dee. Radio 5 Do your best met Calvin Harris, Ellie Golding Miracle... in de 58-ochtendshow voor deze vrijdagochtend 2 januari. Goedemorgen, acht minuten over half negen. Ja, misschien heb je hier wel eens over nagedacht voor jezelf... maar weet jij wat de bedoeling is van zeg maar, de doos van de Happy Meal bij McDonald's? Het idee bij de Happy Meal is natuurlijk... er zit zo'n scheurrandje in de doos ja. en nou ja, die scheur je open... en je. dan zet je het bovenste deel op je hoofd als kroontje... en het onderste deel wordt het bakje waar je je friet dan ingooit. Echt waar? Maar dan werd hier vol verbazing. Hebben jullie nooit, nooit, over jullie nooit dat doosje op je hoofd? Nou, nee. ik heb sowieso nooit een happy meal. Maar ik weet wel dat het kan. Want ik zie, ze wel, eens, ik zie wel eens kinderen zitten met zo'n kroontje op hun hoofd. Met ja, een die de hebben dan zo'n doosje op hun het het hoofd een Het doosje, doosje. Van, het, van het emmertje. Of hoe noem je dat? Het, ja, het koffertje. Ja. Je ja, koffertje. Je krijgt zo'n zo, zo, zo tasje. Ja, daar ja. zit een scheurrandje in. We hebben hem nooit geweten. Ja, je kan er, een, er dan, een hoedje van maken. Een bovenste deel zet je op jou. Oef. Ja, maar dat meurt altijd naar patat. Ja, natuurlijk. Dus uh, de familie van Baarle in de McDonald's, die zitten ja, allemaal met zo'n. Nou, mijn hoofd vast daar niet meer in. Nou. Absoluut. <laughs> ja, ja. En je, dat meurt natuurlijk naar patat. Die gaat niet een halve patat. Is toch ja, leuk man, je als je met al die kinderen, kinderen gewoon. Uh, ja, dan je haar naar de vetten. Je bent een soort halve brokremiaal, ben je dan? man. Nee, ik maar ik wist het niet. Ja, dat kan wel. ga nou even nog steeds? Of was dat een tijdelijke... Nee, tuurlijk is dat nog steeds. Dat is toch het feest Want, van de ja, Happy Meal? Ja, zeg maar wel. Ja, een, happy dat, uh... een Happy Meal, ja. Overigens ja, zijn die mooi, cadeautjes he, die wel van... echt stom geworden die erin zitten. Ja, het moet allemaal een beetje... Nou, het moet, echt, echt, allemaal, Disney, uh, moet weer woke en uh, lekker recyclbaar. Al die kinderen, iedere keer bestellen ze. En dan zeggen ze, oh, nou, er zit niks leuks meer in. Dus nee, is elke keer een teleurstelling. Maar en en hoe had je al zo'n ding, je, dan kon je afschieten. Hè, dan moest je dan, en, na één keer afschieten was het kapot. Dus allemaal van die Disney troep, van die zo. Allemaal troep. En nu krijg je een beetje van die kartonnen zooi. Die, na, na, uh, uh, uh, Voordat je de, de winkel uit bent, is het al kapot gescheurd. Ja. En B, kom je thuis, merk dat je dat hoedje nog op je hoofd hebt. Maar dat handvatje, dat moet over de ogen. Het handvatje wordt een brilletje. Dat kan, een brilletje. Zo kun je het doen, ja. Het wordt Sinterklaas. Ja, daar heeft het wel iets van weg. Maar veranderen ze ook wel eens de doosjes van Happy je? Ik heb echt al jaren Happy besteld. Bij McDonald's is het doosje al jaren hetzelfde. De doosjes wordt weinig met het doosje gedaan bij McDonald's. Maar waar ga je voor bij de Mac? Ik ga het voor de milkshake. Ach, zo lekker. Die zijn wel lekker. Vernieuw je, denk ik. Ja. Ah, ja, man, aardbei. Nee, vanille is echt super lekker. <lacht> <lacht> nou, ze hebben bij de McDonald's, als ze geen chocolade Nee, die is volgens mij niet altijd verkrijgbaar, dacht ik. Vond oh? zo raar? Is dat een uh, seizoensproduct? <laughs> nee, nee, maar dat vond ik raar. Ja, ja dat is geen chocolademilkje. Lijkt me wel een vrij standaard smaak. Maar de Big Mac is toch gewoon uiteindelijk het aller, aller, allerlekkerst? Gewoon de Big Mac, de, ja. met die saus en die... Eerlijk man. Oh, man. God. Zet dat doosje nou lekker op je hoofd. Ja, dat is uh, voor de volgende huh? keer. Hoe is over... geleden voor jou, Rick, dat je een doosje op je hoofd hebt gehad? Nou, <laughs> dan nog het groen je hebt een doos op je hoofd hoor! En jij weet het niet, maar je moet ook wel eens proberen. Dat kan ook met de pakketjes van bol.com. Dan kan je ook als kroontje op je hoofd zetten. I can't let you Eyes Closed in de 50 jaar Grotten Show. Het is even na kwart voor negen op deze woensdag. Vrijdagochtend is het 2 januari. We kregen hier een heel raar appje binnen van Lex. Lex Butter die stuurt. We hebben het natuurlijk over de milkshake gehad. Ja, en Florentine die vindt van liefde. Van liefde. Van Is ook wel lekker natuurlijk, een van die milkshake. Tenminste, dat vonden we met z'n allen tot het appje van Lex laten. Lex, goeiemorgen. Lex. Oh, Lex is... Uh... Lex is even wat anders gaan doen. Uh, maar de, de Lex die stuurt die weten jullie dat vanille wordt gemaakt van, en ik wist dit niet, van bevergeil? Bevergeil? Ja, bevergeil? Het, het schijnt een stofje te zijn dat bevers uh, uitscheiden, op het moment dat ze nou ja, een beetje aan de maar hitse kant is toch gewoon... Uh, vanille is toch zo'n zo stokje waar je met een puntje van je mes doorheen dat gaat. Dat zou je denken, En dan je denken, heb je die zwarte puntjes. Maar dat schijnt nogal duur te zijn. Lex, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Wat, goedemorgen. wat is dit nou weer voor verhaal? Bever... Ja, dat is bijzonder hè? Ja, ik, uh, ik, ik uh, Lange tijd geleden uh, dacht ik ook uh, van wordt gemaakt van vanille stokjes. Ja, ja. Tot ik op een gegeven moment meekreeg dat vanille gemaakt wordt van Bevig-gel. Maar hoe werkt dat dan? We... Maar wat is ja, dat, dat, dat is, ja, dat is. Uh, dat is uh, uh, de, de, de, het zaad van een bever, om zelf maar te zeggen. En als je uh, gaat googelen, ja. dan, dan ja, kom je inderdaad uit op, uh, op uh, ja, smerigheid van een bever. Nou, en inderdaad, daar, dat dat uh, heeft kennelijk de, dezelfde smaak ja, als vanille. Maar Rik ja. zegt inderdaad wel. Van wacht. Vanille is een uh, zoete, zachte aroma, waarin vanille het uh, hoofdbestanddeel is. Ja. Maar ja. vanille-aroma of vanille-aroma kan zowel bestaan uit natuurlijke vanille. Dat zijn die stokjes. Of een ja? vanille-lijkende smaak van het dierlijke castoreum, oftewel bevergeld. Ja, sorry Florentine, maar het oh, is echt hard. Man. Ja, nou vind dus ik het. heb jij volgende keer lekker hè? GELACH Je wil niet weten waar niet van worden gemaakt. Je die Je wil niet weten waar niet van wordt worden gemaakt. Maar Lex, heb jij sinds dat je dit weet, heb je ooit nog wel eens iets van vanille gegeten of besteld? Never nooit meer. Never nooit meer. Nee, echt niet. Echt niet. Nou, bedankt, hè, nee. Dat Nou, dank, deze smaak voor goed verpest. Ja. ja, sorry, sorry. Dus we voeten ja. lekker je. Mooie dag man hoi. is in 2 januari, 3 minuten voor 9, Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws, zometeen wat zit erin. Het is hartstikke glad buiten en dat merken we ook op de weg, een heel aantal ongelukken gebeurt. Zometeen alle details. Zo klinkt de mooie de toekomst, het jubileumfeest, waar jullie de liefde vieren met al je dierbaren. Breng je toekomstdromen dichterbij en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen, ASM Bank.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 Bekijk alle eindejaarsdeals op Gamma.nl. 2026 is hier. Dat betekent een frisse start, vol gezondheid, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. Alle AH schoolkipsels en kipcordon Bleu 2 stuks 1 plus 1 gratis. Alle loorcapsules 20 stuks 2 plus 1 gratis. Alle Amerkmer.